U spreekt met dokter Van Meteren. Ik ben hier in het perceel Godetje, weg 67. Ik vrees dat de bewoner, de heer Linkens, is vermoord. Goedenavond. Politie. Wel, heren, komt u binnen? U komt als geroepen.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 Ik ben bij hem geweest. En? Hij is dus duiveld. Begrijpelijk. Maar hij houdt zich goed. Alleen die uh, arrogantie van hem... die maakt een slechte indruk op de politie mensen die hem verloeren. Oh. Uh, je moet natuurlijk veel goede van hem hebben. Hè? Mm. Hij zei dat hij van je verwacht dat jij recht over hem zou blijven... dat je hem niet zou teleurstellen. Daar hoeft hij zich geen zorgen over te maken. Want moeite het me ook zal kosten. Mm. Oh, sorry, ik ben een slechte gastvrouw. Meneer roken? Nee, nee, dank je. Jij kent hem, Tom. Het nee. is toch pure waanzin? Hoe komen ze op het idee? Ik weet het niet. Ik heb het dossier nog niet in kunnen zien. De hoofdinspecteur die het onderzoek leidt, wilde alleen loslaten... er zijn te veel tegenstrijdigheden in zijn verklaringen. En dat de officier van justitie daarachter staat. Ik begrijp dat allemaal niet. Wat betekent dat? Nou ja, dat ze niet over één nacht ijs gegaan zijn. Dat is natuurlijk logisch. Dirk heeft een reputatie... Die in één slag kapot gemaakt is. Komt zoiets in de kant? Ja, ik vrees van wel. Oh, oh, nee, moe. De kinderen ontzettend. Sorry. Maar, het lijkt me niet een heel natuurlijke reactie. Ja, maar je schiet er niks mee op, dat heb ik al gemerkt. God, het is vreselijk. Eerst die klap met Paul vorige week en. En nou, denk ik. Hoe moet dat nou verder? Dat, wat ben je van plan te doen? Um, over vier dagen wordt hij voorgeleid aan de officier van justitie. En dan beslist de rechtercommissaris of hij moet blijven. Blijven? Waar? In het huis van bewaring. Oh, dat... Sorry, dat is een rotterm, dat begrijp ik. Oh, maar tegenwoordig wordt toch iedereen losgelaten? Dieven inbreken. Moord is wat anders, Laura, op doodslag. Moord, doodslag? weet het kan niet. Ik, ik zal natuurlijk proberen te voorkomen. Ik ben erbij als hij voor de rechtercommissaris komt. Die zal het misschien objectiever zien, redelijker. Zijn we op de hoogte houden? Natuurlijk. Wil je hem bezoeken? Ik? Nee, alsjeblieft niet. Het klinkt vreselijk, dat weet ik, maar ik, ik denk dat ik er eraan kapot zou gaan als ik hem in de cel zou zien. Ja, maar daar kom je niet. Bezoek wordt in een spreekkamertje gelaten. Ik, ik zou met je mee kunnen gaan. Ja, dat is aardig van je, Tom, maar het, het verandert niets aan de situatie. Als ik eenmaal zover ben, dan zal ik het je wel vragen, hè? Ik zal je nog genoeg nodig hebben. Ik sta tot je beschikking. Dat weet ik. Ik ben je er dankbaar voor. Hm. Je zou me geweldig helpen als je vanavond met mij en de kinderen zou willen eten. Ja, natuurlijk, heel graag. Wanneer ga je weer naar hem toe? Um, morgenochtend. Ik moet meer te weten komen over die tegenstrijdige verklaringen. Mogelijk kom ik er dan achter wat er precies aan de hand is. Ze denken dat ik hooglopende ruzie had met Paul. Jij? Waarover? Over een boek dat hij geschreven had, of wilde schrijven, weet ik veel. En waardoor ik mij op een of andere manier beledigd zou moeten voelen. Dat is een afgrijzelijke waanzin. Alsof je iemand daarvoor naar de andere wereld zou helpen. Maar ze gebruiken een briefje dat ik hem uit Amerika geschreven had. Een kwaai brief, dat wil ik best toegeven. Uh, wat stond daar dan in? Heb je hem bedreigd of zo? Dat weet ik niet precies meer. Er staat me vaak een gesprek met collega's voor de geest die ik tijdens dat congres in San Francisco heb ontmoet. We hadden het over journalisten die over dingen schrijven waar ze geen barst verstand van hebben... en die je op zo'n manier kapot kunnen maken. En dat bracht jou Paul in gedachten, Waarschijnlijk wel. Hij heeft een hele avond als het ware uit zitten horen over medische problemen. Ik had die bewuste avond nogal wat gedronken en op mijn kamer dacht ik over die gesprekken na. Ja, en dan besloot jij mede onder invloed van de alcohol hem die qua je brief te sturen. Zo zal het vermoedelijk wel gegaan zijn. Maar dat betekent niets... Ik heb er bij die twee verhoren dan ook niks over gezegd. Stom natuurlijk, maar misschien kun je het begrijpen. Ik was het totaal vergeten. En dat wrijven ze me nu als leugens onder de neus. Maar ik hoop het de heren morgen duidelijk te maken... ...dat hun verdenking totaal onvergroeid is. Tijdens het verhoor door de rechtercommissaris vanmorgen... ...was hij arrogant en opstandig. Daardoor jaagde hij de mensen tegen zich in het harnas. Verbaas je dat dan? Natuurlijk niet, maar hij, hij moet het wel verstandig spelen, zeg. Ja, het is helaas niet een van zijn grootste deugden. De sfeer in het kabinet was om te snijden. Het heeft mij dan ook niet verbaasd dat de voorlopige hechtenis werd bevolen. En wat betekent dat? Dat hij nog vastgehouden wordt. Ach. en wat nou? Over een paar dagen, als de raadskamer van de rechtbank moet beslissen over de gevangenhouding... zal ik opnieuw moeten proberen hem vrij te krijgen. En is er dan een kans op? En dat zijn houding zo blijft, niet vrees ik. Ach, Tom, wees lief. je zelf wat in. Mm -hmm. En van mijn whisky. Puur, alsjeblieft. Uh, wist jij dat hij die avond van plan was naar Paul te gaan? Ik? Ja. Een week tevoren had hij hem dat vanuit Amerika in een brief laten weten. Nee. Nee, daar had ik geen flauw idee van. Ik heb die brief vanmorgen gelezen. Zat in het dossier... En behalve dat aangekondigde bezoek was het toen nogal agressief zelfs dreigend. Dat is een punt dat zwaar ligt bij het onderzoek. Nee, daar heeft hij me niks van verteld. Alsjeblieft. Dank je. Was jij niet ongerust toen hij die maandag niet thuis kwam? Ach nee, ik wist dat hij een operatie had. Ik, ik had wat zitten lezen. Ik kan niet eens wachten noemen. En toen hij belde, merkte ik eigenlijk pas hoe laat het was. Nee. Nee, ongewust ben ik niet geweest. Waarom vraag je dat? Zo, maan. Je zal wel gelijk hebben dat hij zich moet beheersen. denk je dat het hem zou helpen als ik met hem praat? Zeker. Hij heeft u nodig, krijg ik de indruk. Wanneer zou ik hem kunnen bezoeken? Morgen. Of overmorgen? Ik zal zien wat ik kan regelen. Maar denk je dat je het aan kunt? Ik zou het prettig vinden als je meegaat. Goed, ik bel je wel. Lieve schat, ik vind het fantastisch dat je gekomen bent. Maar alsjeblieft geen kritiek op mijn houding. Ik handel zoals ik zelf ben. Maar je moet toch rekening houden met je situatie? Je weet het, idiote vragen maken me kregel. Ik heb toevallig ook nog een eergevoel. En ik laat me niet als oud vuil behandelen. Maar je zit in een kwetsbare positie, lieverd. Hm? Oh ja, dat zal wel. En je hebt natuurlijk gelijk. Ik zal me minder persoonlijk betrokken moeten voelen. Maar ik zit er steeds aan te denken dat mijn praktijk naar de bliksem gaat. En hoe ellendig en onzeker het allemaal voor jou is. Ik voel me niet onzeker, Dirk, nu niet meer. Ik sta achter je. Oh, dank. Je weet hoeveel ik van jou. En ik van jou. Ik beloof je dat als ze morgen weer gaan zuren... Ik me tijdens al... de behandeling in de raadskamer... Ja, nou hield hij zich inderdaad goed en liet het woord aan mij. De hoofdofficier van justitie was zelf ook op de zitting... ...en dat was een niet mis te verstaande aanwijzing... ...dat het pakket volledig achter deze vervolging stond. Maar ik probeerde toch de halve waarheden en veronderstelde leugens... ...die Dirk tijdens de verhoren gedebuteerd had begrijpelijk te maken. De rechtbank... zal u niet in uw uiteenzettingen beknotten... meneer Rutte. Maar als u de bewijsmiddelen wilt aantasten... lijkt het mij beter... dat u dat in het kabinet van de rechtercommissaris doet. Wij zitten hier op het ogenblik... alleen om te oordelen... over de eventuele noodzaak van de gevangenhouding. Daarbij zal ook de absurditeit... van deze vervolging in het geding moeten zijn, president. Hoorde ik dat goed, meneer de raadsman? Absurditeit? De aanklacht is ongegrond... Wij kunnen alles willen. Het lijkt mij verstandig als u op uw woorden past. Wederom verwijs ik u naar de rechtercommissaris. Waar het vandaag om gaat, is of er voldoende aanwijzing van schuld tegen uw cliënt bestaat. En ernstige bezwaren. Inderdaad, daar zal de rechtbank over oordelen. Mocht u in de loop van het gerichtelijk vooronderzoek de onschuld van de heer Van Meteren kunnen aantonen, dan kunt u natuurlijk zijn onmiddellijke invrijheidsstelling verzoeken. Dan gaat u verder met uw pleidooi? Maar het was duidelijk dat het boter aan de gal gesmeerd was. De rechtbank had zich aan de hand van de stukken een voorlopig oordeel gevormd. Een paar uur later kreeg ik een telefoontje van de Griffie... dat de gevangenhouding was bevolen. Voor dertig dagen. Het is dus allemaal voor niks geweest. Dertig dagen. Maar kunnen we dan helemaal niks doen, Tom? Zeker wel. We vechten door. We tasten het proces van baal bladzijde voor bladzijde aan. Het zit vol vraagtekens en vaagheden... Dat moet allemaal bij de rechtercommissaris rechtgetrokken worden. Iedereen die door de politie verhoord is, zal een nieuwe verklaring moeten afleggen. De rechtercommissaris? Maar dat is toch de man die zo de pest heeft aan Dirk? Mm, hij is consensieuze bekwaam. Dat moet je van me aannemen. Ik zal zorgen dat de getuigenissen volledig worden uitgesplit. En uh, ik wil jou ook laten horen. Mij? Waarom? Nou, omdat jij Dirk natuurlijk het beste kent. Zijn karakter, zijn mentaliteit. Maar hebben ze daar nog geen andere methode voor? Ik heb wel eens iets gehoord over, over een, een, een voorlichtingsrapport. Ja, van de reclassering, ja. Maar ja. Dirk en ik hebben afgesproken dat we dat weigeren... omdat het gewoon beneden zijn waardigheid is. En dus moet ik... Ik, ik hoop dat je dat wilt. Weet Dirk daarvan? Ja, hij is het er mee eens. Goed dan. Nou, hoewel ik het doodeng vind. Wil je wat voor me inschenken, Tom? Goed. Nee, het geeft niet wat. Wie wilde jij dan laten horen... De politiemensen. de deskundigen van het laboratorium. Ah. Dank je. Nee. En Monique Lievers. Ach, dat krenk. Ja, nou, nou, nou, nou. Schrijf toch uit, jullie zijn allemaal hetzelfde. Een goed figuur dat ze accentueert door verdurfde kleren en een grafineerde make-up. En een oogopslag en een stem waarmee ze alle kerels het bed in kan sleuren. Dat wil je niet generaliseren. Ze zijn erachter op handen. Omdat ze zo, zo, zo geestig en gevat is, heet het dan. Jij en Birk en, en, en Paul. Ja, je kunt mij daar buiten laten hoor. Ik heb hem maar een paar keer ontmoet. Ja. Overigens, ik... ik weet dat het idioot klinkt. Ben je aanbiddelijk als jij zo onberedeneerd uitvalt? Maar waarom zou dat idioot klinken? Hm. Ik vind het aardig van je dat je het leg hebt om mij aanbiddelijk te noemen. Vergeet maar wat ik over de moeder zei. Ik heb Dirk in de tijd laten merken dat ik hem niet meer in huis wilde ontvangen. Dat heb ik ook tegen Paul gezegd. Het is voor mij een afgedane zaak. Hm. Ik denk dat ik stinkend jaloers op dat ben. Hm? Dat durf ik jou wel te bekennen. Zonder reden. Jij hebt je eigen persoonlijkheid. Wat kun je toch aan lieve dingen zeggen, Tom? Iedere poging om tegenover de rechtercommissaris... de politiemens op een verklaring te laten terugkomen... was natuurlijk tot mislukking gedoemd. Maar ik probeerde het toch... U blijft dus bij uw verklaring dat het als volgt gegaan is. Aanbellen, stilte, telefoongesprek, weer aanbellen. En dit tegen de uitdrukkelijke haalde verklaring van dokter Van Meteren in. Ja. Waarom hebt u daar in uw eerste verbaal niet over gered? Omdat we toen nog niet wisten dat het belangrijk was. Meneer, wist u dat wel? Toen had je dat heimans daarover ging doorvragen. Ik neem aan dat u dat opgenomen wilt zien, meneer Rutte. Graag. Nog één vraag. Wat zei dokter Van Meteren toen hij de deur opendeed? Um, u komt als geroepen. U komt als geroepen. Dank u. Dat u zo vriendelijk zijn de heer Van Tricht te verzoeken binnen te komen? Zeker. Meneer Van Tricht. Ja. Meneer Van Tricht. Ja. U hebt als laboratoriumdeskundige het moordwapen onderzocht. Vertelt u eens, wat waren uw bevindingen? Er waren twee verschillende afdrukken van de rechter, duim en wijsvinger van een verdachte naast elkaar. Wat concludeert u daar? Dat verdachte het wapen twee keer in de handen heeft gehad. En maar alleen duim en wijsvinger waren erop. Mogelijke afdrukken van de andere vingers kunnen toevallig overlapt zijn door de tweede afdruk. Ik wijs u op het fotomateriaal. Maar als men enige afstand loopt met het wapen in de rechterhand, en in dit geval staat het vast... En bovendien met de linkerhand de draaischijf van een telefoontoestel bedient. Dan is het toch zeker mogelijk en misschien wel waarschijnlijk dat de greep op het mens losser wordt en dat men daarna opnieuw die greep versterkt in een enigszins andere stand van de hand. Dat is niet helemaal onmogelijk. Al lijkt het me niet meer dan een veronderstelling die ik wetenschappelijk niet zou kunnen bestrijden, maar zeker ook niet onderschrijven. Verder een sporen? Nee. Nee. Ik dacht toch dat ik iets gelezen had over vegen. Oh, dat... Ja, die waren er. Maar die kunt u geen sporen noemen. Sporen hebben een betekenis. Dat hadden deze vegen niet. Maar ze waren er wel. Kunnen ze erop wijzen dat oorspronkelijk aanwezige vingerafdrukken waren weggewist? Nee, dat is onmogelijk. Dan hadden we helemaal niets gevonden. Hoe kunt u ze verklaren? Niet verklaren, alleen veronderstellen. Als bijvoorbeeld... Uh, oppervlakkig stof afnemen, een handschoen... Bedoelt u dat iemand die een handschoen aan had het mes gehanteerd kan hebben? Dat is niet onmogelijk. Hoewel deze vegen op zichzelf zo gering waren... dat ze onvoldoende aanknopingspunten boden. Maar het blijft een mogelijkheid. Een veronderstelde mogelijkheid. Dank u. Dan wilde ik graag uw bevindingen horen... betreffende de sigarettenpeuken... en de lippenstift... De rode substantie op de peuk in de asbak en de uitgetrapte peuk bij de voordeur was identiek aan die van de lippenstift die ons ter beschikking werd gesteld. Weet u van wie die was? Nee, maar dat interesseert mij ook niet. En er was nog een peuk. Heb u die ook onderzocht? Ja, op spikselresten, om de bloedgroep te bepalen. Is dat mogelijk? Ja, hoewel het resultaat afhangt van de tijdspannen waarin het spiksel is opgedroogd. En er zijn ook mensen die zogenaamd droog roepen. U hebt de bloedgroep niet kunnen vaststellen, begrijp ik uit uw rapport. Nee, ook in dit geval waren er we te weinig aanknopingspunten. Nee, dank u, meneer Dat u die die, uh, die lippenstift, ik neem aan dat u mevrouw Liepers wilt horen. Ja, maar ik vrees dat ze gedagvaard zal moeten worden... Naar het procesverbaal van haar verhoor komt ze niet bepaald als een meewerkende getuige naar voren. Ik hoop dat het op korte termijn kan. Mijn cliënt zit nog steeds vast. Ik zal mijn best doen, meneer Rutte. En bedankt dat u tot nu toe geen reden tot klagen hebt. Meneer de rechtercommissaris, ik heb die dagvaarding gekregen. Is dat verhoor nou werkelijk nodig? Ik heb al met meneer Van der Waarde gesproken en een paar dagen later ben ik door twee rechercheurs gehoord. En ik heb nog een verklaring ondertekend. Dat is toch voldoende? De advocaat, meester Rutte, stelt er prijs op. En dat kan ik me wel indenken, want hij zal u waarschijnlijk nog een aantal vragen willen stellen. Rutte? Oh, dat is dan zeker Tom Rutte, een vriend van dokter van Meter. Ken hem wel? Ja, inderdaad. Ehm, um, mag meneer van der Waarde er ook bij zijn? Waarom? Omdat ik hem een aardige man vond. Ik heb vertrouwen in hem. Ik denk dat meester Rutte daar bezwaar tegen zal maken. Oh, maar dan weet ik niet of ik wel kom. Ik bent daar verplicht. verplicht? probleem. Ik kan doen? Mevrouw, liever, zullen we kunnen binnenkomen? Dag. Ik, uh, ik zou je maar meneer Rutte noemen en u tegen je zeggen. Lijkt me meer passen bij deze gelegenheid. Gaat u zitten, mevrouw Liefers. U bent dus toch maar gekomen. Ja, ik geloof niet dat het verstandig is om kiekenboer te spelen. Uh, ik hoop dat ik hier mag roken. Ik ben dom, nerveus. Natuurlijk. Gaat u gaan, meneer Rutte. Ja... Aan de hand van het proces van baal zou ik u graag enkele vragen willen stellen. Ik vind het vreselijk vervelend. Ik heb alles al verklaard wat ik wist. En ik kan u echt niks nieuws vertellen. Wilt u de gang van zaken aan mij overlaten, mevrouw? Ik ben niet getrouwd. En ik hoor niet tot het soort vrouwen dat zo hunkert naar de huwelijkse staat... ...dat ze op die manier aangesproken willen worden. <kijf> Hoe lang kende je Paul eigenlijk? Zullen we ons aan de afspraak houden? Ik ben u voor je en omgekeerd. Oh, Hoe lang? Ja. Vroeg meneer van der Waarde ook al. Uh, misschien heeft hij het ergens opgeschreven. Tien jaar. Hoogste klas middelbare school. Ik ben een paar maanden erg verliefd op hem geweest. Mogelijk ben ik het altijd een beetje gebleven. Zonder uh, consequenties overigens. Maar dat heb ik ook al uit dat treuren herhaald. U zegt dat u waarschijnlijk even voor negenen met hem aan de Godetia weg bent gekomen. en mm -hmm. vermoedelijk een half uur bent gebleven. Ja. En dat hij nog leefde toen u wegging. Maar niemand kan dat bevestigen. Kort voor tien uur trof mijn cliënt hem dood aan. Ja, ik begrijp heus wel waar u heen wilt. Ik zou alle gelegenheid gehad hebben. Ik wilde waarachtig wel dat ik iets meer zou kunnen zeggen. met alibi's wapperen, maar dat kan ik niet. Alleen dat ik hem niet vermoord heb en dat moet iedereen maar van me aannemen. Er is geen ruzie geweest, geen woordenwisseling. Ach, zeur toch niet. Nee, nee, nee. Nog eens nee. Ik was alleen maar blij dat hij terug was van vakantie. En we er wat ervaringen konden uitwisselen. Onder andere over mijn eerste grote rol. In Amsterdam hebben de vrienden die je opzocht de indruk gehad dat jij nerveus was, gespannen. U... Oh, dat kan best, ben ik wel meer zoals nu. Maar iedereen mag van mij aannemen dat als ik Paul had vermoord, ik mezelf binnen de kortste keer in het water zou hebben gegooid. Of een magnifiek auto-ongeluk zou hebben geforceerd. Echt geloofde me, meneer de rechtercommissaris. Dit is een zinloze vertoning. Die me bovendien ontzettend aangrijpt. Mag ik alsjeblieft weg. Als de heer te klaar met u denkt te zijn. Eén vraag nog. Die testamentaire beschikking was u onbekend, hebt u verklaard? Ja. Het is natuurlijk erg lief van Paul geweest. Maar nu iedereen daar steeds maar weer op terugkomt... zou het waarschijnlijk verstandiger zijn geweest als hij het niet had gedaan. Ik heb er eigenlijk niks anders dan ellende van gehad. Maar u verwerpt de erfenis niet? Nee, of misschien wel, ik weet het nog niet. Ik moet daar nog over nadenken. Dat was uw laatste vraag? Ja, dat was mijn laatste vraag. Dag Tom. Ik wil je graag een hand geven. Je, je moet niet denken dat ik het jou kwalijk neem. Je bent nou eenmaal... Je hebt nou eenmaal een gek beroep. En je doet het voor Dirk, dat begrijp ik best. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Jullie waren nu eenmaal erg goede vrienden. Jij, Paul, Dirk en de anderen. Maar ik zit er zo machtige rot tussen. Ik wil dat ik, dat ik jullie echt kom helpen. In de eerste plaats om Paul, natuurlijk. Dag. Ja. Dag. Blijkwaardige mm -hmm. vrouw. Blijkwaardig. Mm -hmm. En met een sterke persoonlijkheid. Ja. Die je niet meer loslaat als ze kwijt wil. Een actrice ook. Vraag me af of ze deze rol ingestudeerd heeft. U doet de onderweg denk ik. Voor naar uw standpunt, begrijpelijk natuurlijk. Hoe goed kent u haar eigenlijk? Mm, oppervlakkig, via de heer Lincoln. Ik heb al nooit zo goed kunnen plaatsen. Ja, dat kunt u na vandaag nog niet. Ik wil mij uiteraard niet met uw lijn van verdediging bemoeien, natuurlijk, maar. Mag ik u in alle objectiviteit een raad geven? Welkom. Ik weet niet wat u van plan bent, maar. Ik zou haar niet op de zitting laten komen als ik u was. Waarom niet? Wel, u bereikt er iets mee. Ze zal de rechtbank om haar vinger kunnen winden. En dan uh, nog iets? Ja, zeg het maar. Ik respecteer de ijver waarmee u zich voor uw cliënt inzet... maar u hebt je voor benaderd als een potentiële verdachte... op een, uh, mag ik het zeggen, nogal amateuristische wijze. Meneer de commissaris... U was alleen maar aan het vissen, zonder enige achtergrondkennis... Ik hoop niet dat u dat ook weer anderen zult gaan doen. Wie hm, bijvoorbeeld? Nou, jongsje, de witrevers zorg voor u eveneens een alternatief kunnen zijn. Daar heb ik aan gedacht. Ik vind dat de politie hem wel erg makkelijk heeft laten schieten. U moet er geen Amerikaans rechtbankverhaal van gaan maken... waarin de verdediger de dader uit de hoed tovert We zijn hier in Nederland. En bovendien, u krijgt de kous op de kop, als ik het zo mag uitdrukken. Dat is vandaag. En als ik u zou vragen de witrevers als getuige te horen... U loopt het risico dat u zich belachelijk maakt en daarvoor wil ik u behoeden. Ik zou op een dergelijk verzoek alleen ingaan als u mij een redelijke grond zou kunnen geven. U hebt zelf, mevrouw vrouw Liefers, gesuggereerd. Zeker, zeker, omdat zij bij de politie heeft verklaard dat ze enige tijd met dat slachtoffer in de woning was geweest. Het geen bevestigd werd door de lippenstift op de sigarettenpeuken. Maar ten aanzien van onze diplomaat ontbreekt voor ons zelfs iedere aanwijzing in die richting. Zijn boze brief uit Parijs? Zoals een andere boze brief uit San Francisco, zei ik dan. Nee, nee, nee, nee, nee, meneer, nee, ik heb als rechtercommissaris mijn eigen bevoegdheden. Dat ik doe. ik doe in alle objectiviteit alleen wat ik in het belang van het onderzoek nodig acht. En u kunt mij niet tegen mijn taakopvatting in tot iets dwingen. Ik hoop dat u van mij zult willen aannemen dat ik u geen vlatige wil laten slaan. Dat mijn weigering mede daardoor is ingegeven. We zullen zien. Maar ik zag wel in dat ik in dit stadium onvoldoende gronden kon aanvoeren voor het horen van de Witrevers. Het ging er nu om de naam en reputatie van Dirk veilig te stellen, voor zover dat nodig was. Ik wilde aantonen dat Pauls manuscript een betekenis had gekregen die alle proporties te buiten ging, en dat het voor iemand als dokter van Meteren nooit een motief zou kunnen zijn voor een brute moord op een van zijn beste vrienden. Ik liet een keur van achtenswaardige lieden de raadskamer passeren, die alle in verschillende toonaarden de kundigheid... De loyaliteit en de collegialiteit van Dirk onderstreepte. Toen hij de afschriften las, zei hij... Prachtige dingen zeggen de mensen over me. Je zou bijna denken dat ik een soort heilige ben. Het beroerde is alleen dat de meeste heiligen op de brandstapel zijn geëindigd. Hoe lang moet het nog duren? Laura wordt volgende week gehoord en dan kan het gerechtelijk onderzoek gesloten worden. Laura. Ik wou dat ik met haar kon praten. Ze komt toch iedere week op bezoek? Ja, dat is liefvander. En moedig. Maar echt met elkaar praten als man en vrouw... ...dat gaat natuurlijk niet met die eeuwige bewaker erbij. Ik heb soms de neiging die vent zijn nek te breken. Hm, laat dit maar niet horen. Hm? Oh ja, ik ben zo'n gelijkmatig en evenwichtig mens. Hè? Maar daar komt ook eens een eind aan. Zeker als je hier in de eenzaamheid met de vernieling geholpen wordt... En waarom hebben die ellendelingen mijn gevangenhouding met weer dertig dagen verlengd? Omdat het onderzoek nog niet afgerond is. Als je eenmaal in het systeem zit, is het verrekte moeilijk om niet weer uit te komen. Dat heb ik nou wel gemerkt. Het is net een computer. Maar toevallig ben ik een man van vlees en bloed. Met heel wat menselijke zwakheden vermoedelijk. Maar ook met een behoorlijk ontwikkeld gevoel van eigenwaarde. Nog steeds. Jij ziet er vaker dan ik. Hoe is Laura daar werkelijk onder? Ze houdt zich prima. Ze heeft zich voor taak gesteld het thuisfront intact te houden. Als Dirk eruit komt, moeten we hem kunnen opvangen. Dat zal u nodig hebben. En daar moet ik mee toeleven. Ik wil ook met hem net als nou met jou weer langs de boulevard kunnen wandelen en dan die gelukkig zijn. Maar soms is het verrekte moeilijk aan hard... Oh. Ja, helemaal wat over het leven. Ik niet waar. Maar ik, ik ben zo ontzettend blij dat we jou hebben. En, en dankbaar voor alles wat je voor ons doet. Dat is toch niet meer dan normaal? Ja, dat zal wel. Nee? Maar jij bent voor ons anders dan een gewone advocaat. Jij bekijkt het niet alleen maar beroepshalve. Jij, jij, jij gelooft in de zaak. Met Dirk en in mij. Dat kan moeilijk anders. <laughs> Met liefde. <laughs> Dat zou ik zou natuurlijk niet moeten zeggen, maar ik, ik hoop dat je begrijpt hoe ik het bedoel. Uh, niet helemaal. Leg je vanavond eten? Hm, als het schrik. natuurlijk. Ja, Bovendien moeten we dan vanavond als de kinderen naar bed zijn uh, praten over mijn verklaring bij de rechtercommissaris. We moet me souffleren. Dat lijkt mij helemaal niet nodig. Maar ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik weet niet wat, wat nou van belang is. Alles. Details over Dirk, hoe hij thuis en in zijn werk is, jullie huwelijk, gewoon de waarheid. Dat lijkt me nou jouw zo moeilijk, de waarheid. Dat soort intimiteiten, dat vertel je toch niet zo makkelijk aan vreemd. Laura, allora, je moet maar denken dat het altijd nog beter is dan dat je meneer of juffel van de reclassering op de vloer krijgt die een voorlichtingsrapport moet maken. Hm? Ja, maar dat is toch wel de normale gang van zaken. Je weet dat Dirk en ik hebben afgesproken om dat af te wijzen. We ja. willen de informatie over zijn persoon op niveau houden. Hmm. En onze eigen bronnen gebruik maken. Toch ben jij gemeen, lieve Tom. Waarom? Omdat het dinsdag een hele zware dag voor me zal zijn. Maar ik ben er toch bij? Hm? Nou, laten we er vanavond nog verder over praten. Dat lijkt me verstandig. Mevrouw van Mieteren. Meneer Rutte heeft u hier laten komen als, als een soort getuige in de strafzaak tegen uw man. De wet staat u toe u van een dergelijke getuigenis te onthouden. Hm. Ik zou me dat heel goed kunnen voorstellen, want dat lijkt me erg pijnlijk. Noodloos pijnlijk. Ik stel het op prijs dat u dat zo zegt. Maar ik ben gekomen. Dat lijkt mij voldoende antwoord op uw twijfels. Inderdaad, dat zijn zo. Het is uw eigen beslissing. Ga nu gaan, meneer Rutte. Ik stel het op prijs, mevrouw, dat u mijn verzoek hebt ingewilligd hier te verschijnen... om ons een duidelijk beeld te geven van dokter Van Meter als echtgenoot, vader en als mens in het algemeen. Ik zal u enkele vragen stellen. Misschien is het niet te vermijden dat sommige van die vragen door een persoonlijk karakter... voor u wat uh, moeilijk zijn te beantwoorden, maar gezien de ernstige achtergrond... doe ik ook in dit opzicht een beroep op uw medewerking. Ja, u kunt op mij rekenen. Mm -hmm. Ik weet alleen niet goed hoe ik moet beginnen. Wel, begint u maar eens te vertellen hoe en waar u elkaar hebt leren kennen. Nou, dat is twaalf jaar geleden. Ik was toen 25 en ik zat in mijn laatste jaar Nederlands in Groningen. En Dirk, mijn man, was vijf jaar ouder... ...had zijn artsexamen achter de rug... ...en specialiseerde zich in Groningen voor een neurochirurg. We hadden allebei geboekt voor een wintersportvakantie... En tijdens die vakantie hebben we elkaar beter leren kennen. Hij weet beter dan wie ook hoeveel zijn patiënten voor hem betekenden. Maar hij bleef ons onder alle omstandigheden met, met zijn zorgen omringen. Ja. er waren natuurlijk dagen dat ik hem weinig zag, maar als hij zich vrij kon maken, dan ging hij op in ons gezin. Mm -hmm. Een toegewijd echtgenoot? Ja, zo zou je dat kunnen noemen. Was hij hard, cynisch, kil? Ach, hoe komt u daarbij? Nou, men beweert dat uw man model zou hebben gestaan... voor de hoofdpersoon in het laatste manuscript van de heer Linkens. Ja, daar heb ik van gehoord, dat, dat, dat zogenaamde motief. Maar dat, dat is waanzin, dat verzeker ik u. Ja, hij heeft misschien dan wel eens de indruk gevestigd... van koele van afstandelijkheid. Maar, maar ik weet dat, dat dat alleen maar schijn was... Om, om zich te wapenen tegen alle ellende die, die hij in zijn praktijk meemaakte. Maar daardoor kon hij zich staande houden, want hij is een gevoelsmens... Als men dat dan kieuw en cynisch wil noemen, dan moet men dat zelf weten. Maar ik ben voor mezelf, ik ben voor mezelf van het tegendeel overtuigd. En ik verzeker u dat Paul, de heer Linkens, die hem zo goed kende, dat ook wist. Mevrouw Vermeteren, hoe zou u de relatie tussen uw man en de heer Linkens willen kenschetsen? Paul was een huisvriend. Nee, dat woord zou men misschien verkeerd kunnen uitleggen. Een vriend des huizes. Hij wist alles van mijn man. En die persoon uit het manuscript, dat kan mijn man niet zijn. Omdat Paul hem kende. En tenslotte, zou Paul zoiets nooit geschreven hebben over Dirk? U kent zijn stijl van schrijven? Oh ja. Vreed, agressief, bitter. Mm. Hij reageerde bepaalde dingen af in zijn boeken, denk ik. Maar hij was een goed mens. En u had geen enkele aanwijzing dat er een breuk dreigde of... Laten we zeggen, dat er sprake was van een verwijdering. Oh, nee, zeker niet. Ook niet in die laatste dagen voor die fatale maandag? Waarom vraagt u dat? Omdat uw man vrijdagmorgen uit Amerika kwam. En omdat hij uit San Francisco die bewuste brief aan Lincoln's heeft geschreven. Oh ja, die beruchte brief. En meneer Rutte heeft me daarvan verteld. Weet u ook dat hij die brief besloot met de opmerking dat het een bittere ernst was? Ja, zoiets, ja. ja. Maar van vrijdagochtend tot maandagavond heeft uw man er niets van gezegd. Nee, hij heeft er met geen woord over gesproken. Blijkbaar vond hij dat niet belangrijk. En toen hij die maandagavond wegging, hoe laat was dat overigens? Half zes ongeveer. Dat was een spoedoperatie. Juist, juist. Hm. Heeft hij u toen niet verteld dat hij van plan was... ...Lincolns later in de avond op te zoeken? Ah, nee, nee. Nee, dat heb ik toch al gezegd? Hij ging naar het ziekenhuis, dat was alles. Terwijl hij in die brief zijn bezoek had aangekondigd. Ach, maar ik wist niets van die brief af. En ik wist niet dat hij naar Paul toe zou gaan. En ik wilde dat hij het niet gedaan had. U leefde dus in de veronderstelling dat er niets aan de hand was. Ja, en er was ook niks aan de hand. Dan, dan, dan zou ik dat geweten hebben. Want mijn man heeft, heeft nog nooit iets voor me verzwegen. Dank u, mevrouw. Heb je nog vragen, meneer Wood? Nee, dank u. Het gerechtelijk onderzoek was een paar dagen na kerstmis gesloten... Dat vertelde ik Laura toen ik op oudejaarsavond bij haar was. Wat betekent dat? Dat betekent dat de zaak over een paar weken op de zitting komt. De derde week van januari, schat ik. Moet ik dan nog zo lang blijven? Ja. Het leek mij zinloos om nu in vrijheidsstelling te vragen. Dat zou alles ophouden. Ondanks mijn verklaring? Zelfs ondanks jouw verklaring, ja. Daar ga ik op de zitting dan mee werken. Ik hoef toch niet als getuige te komen? Nee, nee, nee. Dat zal ik jou aan hem besparen. Wat vind je? M moet ik in de zaal zitten? Het lijkt me een marteling voor je... maar ik geloof dat je het beter wel kunt proberen. Om Dirk te laten zien dat je achter hem blijft staan. Ja, dat doe ik ook. Dat weet je toch? Nou ja, dat hoef je me niet te zeggen. Ah, wil jij het inschenken, Tom? Goed. Is dus jij dan een enkele stikker sigaret voor me aan? Hm? Ja, natuurlijk. Vind je het heel erg dat om twaalf uur geen champagne drinken... Natuurlijk niet. Hmm. zo. Hmm. dank je. schrift. ons filmt. geen gezicht. jij zo met de sigaret tussen de Zonder mijn sigarettenpijpje. Ja. Oh, nou ja, Dirk zegt dat het helpt het tere nicotine tegen te houden. Oh, alsjeblieft. Dank je wel. Weet je, Tom? Ik denk dat ik zonder jou kapot gegaan zou zijn de afgelopen maanden. Maar jij hebt me vertrouwen zelfvertrouwen teruggegeven. Kom eens hier, ik wil je graag een kus geven. Uit dankbaarheid of uit genegenheid, dat doet er niet toe. Kom eens hier met je gezicht. Wat denk je nu? Ik? Niets, totaal niets. Oh. Je bent een juweel, liefert. Je hebt volkomen gelijk. Ik zal het niet doen. Je zal het niet begrijpen. En toch ben ik een beetje van je gaan houden. Waarom ben je eigenlijk nooit getrouwd? Omdat ik geen behoefte meer aan had. En misschien ook omdat het uh, makkelijker is. Vind je vrouwen zo moeilijk? Ja, soms. Zoals mij? Nu? Ja. Lieve Laura, laten we hiermee ophouden. Laten we aan dirk denken, aan de zitting, aan de vrijspraak... ...die we eruit hopen te sleuren, aan, aan zijn eer herstellen, aan, aan jullie toekomst. Ja, jij hebt weer gelijk... Dat professionele harnas staat je ook goed ook. En om jou gerust te stellen, weet je eigenlijk wel hoeveel ik van Dirk hou? Het werd daarna nog een gezellige avond met verhalen over en weer. En zonder champagne. We hadden niet eens gemerkt dat het twaalf uur was. En het lawaai van het vuurwerk was niets meer dan een begeleiding op de achtergrond geweest. Om kwart voor één nam ik in de vestibule afscheid van haar. Bedankt. Hm. Alweer. Voor alles. Je hebt me ontzettend geholpen. En dit keer doe ik het wel. Hm. In het lieve schat. Slaap lekker. Ja, joh. Dirk deed het op de zitting helemaal fout. Hij was agressief, hooghartig en zijn antwoorden waren kort en afgebeten. Ik zag de halsslag van de president boven de witte bef kloppen. Slecht teken. Samenvattend... Goddank, de laatste vraag. Samenvattend, meneer Vermeteren, ontkent u zowel dat de lastige weg de moord als uw subsidiaire doodslag. U zegt dat u niets met de dood van de heer Linges te maken hebt. Ik dacht dat dat duidelijk is en was. Ik heb daar van het begin af geen enkele twijfel over laten bestaan. Dank u. Meneer Rutte... Gaat uw gang. Dokter, in deze zaak wordt blijkbaar veel waarde gehecht... ...aan het laatste manuscript van het slachtoffer uw vriend Linkens. Was u op de hoogte van het bestaan daarvan? Nee, en dat blijkt uit de stukken. Hoe bedoelt u dat? Iedereen kan dat lezen en had het kunnen lezen... ...uit het briefje dat ik hem uit Amerika heb geschreven. Er is gezegd dat dat briefje een dreigende toon had. Ach, kom, wat is dreigend? U kunt het net zo balinerend noemen... Als je moeders ziel alleen op een hotelkamer zit, wik je je woorden niet zo. U weet net zo goed als ik dat iedere zin en ieder woord voor verschillende interpretatie vatbaar is. U had dus niet de bedoeling de heer Lincolns te bedreigen? Natuurlijk niet. Het zou niet bij me opgekomen zijn om dat te proberen. Dat ligt niet in mijn aard. Maar bovendien zou het op een man als hij toch geen uitwerking gehad hebben. Dokter, u wist wel dat hij plannen had voor een roman met medische achtergronden. Ja, ik had die indruk gekregen uit de vele gesprekken die ik met hem gevoerd heb. U hebt inmiddels het manuscript gelezen. Wat vindt u daarvan? Slecht. Het raakt kant nog wel. En gevaarlijk. Waarom? Omdat het met vaardige pen geschreven is... en door leken met een zekere gezag zal worden ontleed. Maar ik moet zeggen dat ik er ook wel om gelachen heb... omdat het zo absurd is. Het heeft u niets gedaan? Het heeft mij alles gedaan. Omdat het op een kwaadaardige manier... door buitenstaanders verkeerd en zwaar is geïnterpreteerd... heeft het mij van mijn vrijheid beloofd. Dank u, dokter. Uh, met uw welnemen, president, zou ik nu graag willen horen hoofdinspecteur van der Waarde. Gaat u hangen? Meneer Van der Waarde, u hebt vastgesteld dat er die avond een half uur lang nog iemand anders in het appartement is geweest. Uh, ongeveer een half uur, ja. Kort voordat mijn cliënt de heer Linkens dood aantrof. Enige tijd voordat de heer van Meteren daar aankwam. Bent u het met mij eens dat die persoon... en om ieder misverstand te voorkomen... ik bedoel mevrouw Lievers, Liefers... alle gelegenheid had de heer Linkens van het leven te beroven? Ja. Tenminste zoveel gelegenheid als mijn cliënt. In tijdsduur wel, ja. Maar het is nooit weer opgekomen... dat zij de fatale steek zou kunnen hebben toegebracht. Zeker wel... U hebt haar dus als verdachte beschouwd? Nee. Waarom niet? Omdat er tegen haar onvoldoende aanwijzingen bestonden. Dat waren de rechercheurs onafhankelijk van mij met mij eens. Hoeveel maal is zij verhoord? Eén keer. U vindt het proces gebaald in het dossier. Ja, dat heb ik natuurlijk gezien. Maar is het niet ongebruikelijk dat iemand door drie politiefunctionarissen wordt gehoord? U en adjudant Heijmans en een vrouwelijke rechercheur. Ze had aangedrongen op mijn aanwezigheid. Kende zij u dan? Ik had een paar dagen daarvoor een gesprek met haar gehad. Amtelijk? Ja. Dat betekent dus dat zij al eerder verhoord was? Dat was geen verhoor, het was een inleidend uh, gesprek op haar initiatief. Hoezo? Ze kwam woensdagmorgen naar het bureau om te informeren naar het tijdstip van de crematie. En toen hebt u met haar gepraat? Ja, ze was volstrekt openhartig. Die hield niets achter. Ze... Ah, op dat moment bent u in haar omschuld gaan gelopen. Nou, ik neigde daartoe, maar dat was mijn persoonlijke visie. Hebt u haar dat laten merken? Nee. Maar toen zij verhoord werd door de rechercheurs, en ik noem dat haar tweede verhoor, stond zij erop dat u daarbij zou zijn. Waarom? Ik zou het u niet kunnen zeggen. Ze vertrouwde u kennelijk, zoals u haar vertrouwde. En dat zult u de rechercheurs ook wel hebben laten blijken. Met geen woord. Ze had een motief. Dat betwijfel ik. Ze kwam voor in het testament van de heer Linkens. Dat was haar onbekend. Dat heeft ze gezegd, ja. Maar u weet dat niet zeker. Nee, dat ben ik met u eens. Uh, overigens zat zij met die testamentaire beschikking nogal in de maag. Ik heb begrepen dat ze het ook aan de commissaris heeft verklaard. Op grond van haar verhaal hebt u haar niet meer als verdachte beschouwd. Maar toch zie ik een merkwaardige overeenstemming tussen haar positie en die van mijn cliënt. Maar wel met één groot verschil. Voor zover wij het konden nagaan, waren al haar verklaringen juist. Zij heeft geen woord gelogen. Meneer de raadsman, <kijkt> ik heb u alle vrijheid gelaten in uw vragen aan de heer Van der Waarde. Maar ik wil u wel op wijzen dat u op de grens van het betamelijke hebt gebalanceerd in uw verdachtmakingen tegen de niet aanwezige persoon. Ik heb Jutro Ligas niet verdacht willen maken, president. Ik probeer alleen helderheid te krijgen. Ik ben dat verplicht tegenover mijn cliënt. Wel, die hebt u dan, dunkt mij. Maar het is de enige reden waarom ik uw vragen heb toegelaten. Ik wil dat in alle duidelijkheid zeggen, opdat u er rekening mee kunt houden in uw bewoordingen van uw pleidooi. Gaat u verder. Dank u, president. Geen verdere vragen meer. Het is nu vier uur. Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben, meneer Rutte? Een uur. Dan zal de zitting na het requisiteur van de officier geschorst worden en kunt u morgen pleiten. Ik had erop gerekend direct naar de officier aan het woord te komen, president. Maar de rechtbank wil u alle gelegenheid geven u, na de behandeling van vandaag, grondig voor te bereiden. Ik stel dat op prijs, president, maar ik dacht dat niet nodig te hebben. Bovendien zou een onderbreking een extra zware druk op mijn cliënt leggen. Ik acht het in zijn belang vandaag door te gaan en de zaak tot een einde te brengen. Dan zullen wij dat ook aan de verdachte vragen. Meneer Van Meteren? Dergelijke haarkloverijen gaan er mij voorbij, president. Zoals de zin van deze hele vervolging aan mij voorbij gaat. Ik zou uiteraard met alle respect willen zeggen, u doet maar. Dan wordt de behandeling om half vijf voortgezet. En kunt u morgenochtend om tien uur pleiten, meneer Rutte. Maar dan u eerst het requisiteur van de officier. Toen nee, hij in de avond van 28 oktober Paul Lincolns van het leven beroofde. De enige vraag die overblijft is of hij het zich had voorgenomen, Of hij die bedoeling had toen hij voor zijn aangekondigde bezoek naar de Godetia wegging. En in dit verband wil ik u president, en hele heren, wijzen op de slotzin van die brief die hij uit Amerika verzonden had. Ik hoop dat je je realiseert dat ik des duivels ben en dat het mij bittere ernst is. Als Lincolns niet aan zijn eisen zou voldoen, was hij blijkbaar bereid de uiterste consequenties te trekken zoals hij in feite deed. Voor mij behoeft die vraag dan ook niet onbeantwoord te blijven. Voor mij is het de constructie van voorbedachte raden en dus moord. Ik vorder van uw rechtbank dat hij veroordeeld zal worden tot de gevangenisstraf voor de tijd van twaalf jaar... Met aftrek van de voorlopige heftenis. Dank u. U hebt geluisterd naar het derde deel van Vergeefse Moeite. Een hoorspel serie in vijf delen geschreven door...